Zeven uur na netwijl met het NOS-journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Kerry zegt dat Amerika kan bewijzen... dat het Syrische leger vorige week het zenuwgas Sarin heeft ingezet tegen burgers. Er vielen toen in een buitenwijk van Damascus volgens Kerry meer dan 1400 doden. Kerry zei dat dat blijkt uit onderzoek van haar- en bloedmonsters... van slachtoffers van de aanval op 21 augustus. Volgens de minister komt er steeds meer bewijs tegen president Assad. Kerry verscheen vandaag in vijf Amerikaanse praatprogramma's om de noodzaak van de militaire operatie tegen Syrië te verdedigen. President Obama wil van het congres toestemming voor zo'n aanval en Kerry zei dat hij erop vertrouwt dat die toestemming er komt. Na twee sterfgevallen door drugs is de derde dag van het muziekfestival Electric Zoo in New York afgelast. Dit tot teleurstelling van de fans van de Nederlandse DJ Armin van Buren die er zou optreden. De afgelopen dagen kwamen er een man en een vrouw om het leven... en werden vier festivalgangers ziek, hoogstwaarschijnlijk door te veel ecstasy-pilletjes. Armin van Buren betuigt op Twitter zijn medeleven met de nabestaanden. De Uitmarkt in Amsterdam, de traditionele opening van het culturele seizoen, heeft sinds vrijdag meer dan een half miljoen mensen getrokken. Voor het eerst werd de Uitmarkt gecombineerd met Manuscripta. Daar presenteerden 64 schrijvers hun jongste boek. Grootste publiektrekkers waren Herman Brusselmans, Nico Dijkshoorn, Joost Zwagerman en Tatjana de Roné. De Uitmarkt wordt straks op het Museumplein afgesloten met het traditionele Sing Along. In de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. Alleen Feyenoord wist te winnen. In de Kuip werd het 4-0 tegen Roda. Ajax speelde uit tegen Groningen met 1-1 gelijk. Ook koploper Pek Zwolle kwam tegen Utrecht niet verder dan 1-1. En de wedstrijd AZ-Vitesse eindigde ook in een 1-1 gelijk spel. Het weer eerst veel bewolking met vooral in het noorden misschien een enkele bui. Later overdag vooral in het zuiden en westen meer zon. Opnieuw 19 graden, maar namorgen meer zon, droog en warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Bureau Buitenland. Een uur lang verdieping van het Wereldnieuws. Chris Kijnen. Goedenavond en welkom bij Bureau Waterland, waar het raam naar de wereld weer een uurtje open gaat. En we gaan naar Duitsland natuurlijk. De hele maand doen we dat in allerhande programma's bij de VPRO. op weg naar de 22 september, de dag van de verkiezingen. Ook in Duitsland het vanavond echt los met het enige televisiedebat. tussen Angela Merkel en haar sociaal-democratische opponent Steinbrück. Ook daarin zal het belangrijkste thema vermoedelijk dit zijn. Ik heb jarenlang tijdarbeid gemaakt. En ik zie wat ik daarvan bekomme. Ja, ik verdien uh, ongeveer 8,20 euro per uur. En als je kijkt uh, hoeveel de fabriek daar in feite mee verdient, dan krijg ik eigenlijk maar een derde van wat ik hun oplever. En uh, ja, nou, ik vind dat inderdaad uh, moderne slavernij. Ja, de onderkant van de arbeidsmarkt, en meer in het bijzonder. De vraag of er een minimumloon moet komen, staat centraal in de Duitse verkiezingsstrijd. Rick Delhaas onderzocht die vraag in Keulen. Ook wel het Armenhaus van het Roergebied genoemd. De eerste van drie plaatsen in Duitsland die hij de komende weken aandoet. En we hebben het over cyberspionage uit Rusland en China. Maar eerst naar de kwestie die de hele wereld... of in ieder geval een groot deel daarvan de hele week al bezighoudt. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, dat... Dat dan natuurlijk Syrië, het gifgasgebruik en de internationale reactie daarop. Gisteren de laatste wending nadat eerder premier Cameron in Groot-Brittannië... zelfs zijn eigen partij niet meekreeg in steun voor een eventuele strafactie tegen Assad... besloot president Obama dat hij toch eerst toestemming van het congres gaat vragen... voor de Amerikaanse kruisraketten gaan vliegen. Uitstel dus, in ieder geval. Aan de telefoon heb ik nu uh, verslaggever Hans-Jaap Melissen. Goedenavond, Hans-Jaap. Goedenavond. Ja, je bent nu in Turkije, maar net terug uit het noorden van Syrië. Je gaat de hele week al uh, een, een beetje op en neer. Hè? Hoe, hoe is daar uh, gereageerd op die laatste wending, uh, Obama die eerst naar het congres gaat? Ja, er zijn mensen die zeggen, ik heb er nooit in geloofd in de Amerikaanse aanval. Want ja, de Amerikanen vonden 100.000 doden ook al niet erg genoeg. Uh, en die denken dus dat van uitstel afstel komt. Mm -hmm. De anderen die blijven hopen dat het wel gaat gebeuren... maar die willen dan weer geen symbolische actie, maar echt het vernietigende. Dus dat de rebellen het laatste zetje kunnen geven na die aanvallen. En dat Assad dan verdwijnt. En je moet opschieten met die aanval, want langer je daarmee wacht... hoe meer gebouwen ontruimd worden door Assad. En wat is, en precies, hun, hun, wat, wat is precies hun reden om, om uh, geen symbolische aanval te willen? Ja, zij willen gewoon uh, van Assad af. En dat, als ze dat zelf moeten doen, gaat het lang duren... Uh, en ja, maar dat is natuurlijk wel een scenario voor, uh, voor teleurstelling, want het zal waarschijnlijk een beperkte actie zijn en dan, dan is het risico dat Assad daarna de overwinning bijvoorbeeld op de VS claimt en een wraak neemt, dat zijn ook heel veel mensen bang voor, uh, op het oppositiegebied waar ik dan nog steeds was. Uh, ja, die, die gedachten leven ook heel erg. Ik sprak vluchtelingen in een kampje vlak bij de grenzen, die willen heel gauw weg waar ze nu worden tegengehouden, omdat er geen opvangplek is. Van die zeggen, ja, als het gaat gebeuren... dan schiet Assad allemaal raketten juist deze kant op. Dat is een beetje het gebied waar uh, vorig jaar... in Noord-Syrië de doorbraak was. Uh. Ja. Is er dan enig, enig uh, begrip? Zijn er ook mensen die, die denken van... nou, toch ook wel verstandig van Obama... dat hij die politieke steun zoekt? Of zijn dat soort uh, Amerikaans-binnenlandse nuances... Uh, absoluut niet besteed aan de mensen in Syrië? Ja, de mensen hier zijn natuurlijk gewend dat als er een president zit... dat hij zijn vingers gaat knippen en kan doen wat hij wil en dat het wordt uitgevoerd. En eh, kennen het democratische systeem natuurlijk niet helemaal... maar er zijn wel oppositieactivisten die dat wel kennen en ook wel begrijpen hoe het dan daar gaat. Maar ja, die zeggen ook wel allemaal weer van... het is natuurlijk wel heel rommelig en Obama laat zich wel een beetje van gek zetten. ook eigenlijk. Eh, die zien dan natuurlijk weer de reacties van Assad-aanhangers die er nu al moeten lachen... dat heel erg uitbuiten in hun uitingen van ja... Obama is een, zwalkend, een zwakke president. Ja, en um, nu, nu zijn er ook radicalere uh, delen van de oppositie... Hè? de, de Al-Nusra-achtige, ja. fundamentalistische groepen. Heb jij daar contact mee? Hoe reageren die erop? Nou, veel van mijn tijd heb ik besteed juist de afgelopen vijf dagen... om die, uh, die jihadisten, die buitenlandse strijders en radicale radicalen te vermijden... want er is een groot ontvoeringsrisico. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus, uh, maar ik heb wel contact met mensen die weer contact hebben met... en ze hebben ook andere uitingen waar je, waar je kunt volgen wat zij denken. En daar komt er eigenlijk op neer dat zij niet willen dat Amerika aan hun oorlog komt. Ze uh, dus, uh, hebben altijd alles van Amerika gehaat. Ze hoeven daar ook geen steun van. En Het andere is dat zij ook zelf bang zijn gebombardeerd te worden... Dat, zij denken hmm. dat de Amerikanen niet alleen maar de Passat zal mikken dan... maar ook op hen zelf. Dus, uh, daar is de gedachte van, ja, wij krijgen toch niet zomaar ineens een luchtmacht erbij. Nee, nee. Oké, okay, uh, hartelijk dank. Hans-Jaap Melissen vanuit, uh, nu, nu even Turkije, maar het grensgebied met, uh, met Syrië. Ik spreek uh, erover verder met Jonathan Holslag. Hij geeft uh, les aan de Universiteit van Brussel in de geschiedenis van internationale betrekkingen. En leidt een prestigieus Belgisch onderzoeksinstituut naar de rol van China in de moderne wereld. Maar hij bemoeit zich graag in den brede met het debat over die moderne wereld. En hij schreef dit weekend in de standaard een analyse van onze westerse relatie met het Midden-Oosten in het licht van de oorlog in Syrië. Goedenavond meneer. Goedenavond. Nou ja, die actualiteit eerst maar. Hè. President Obama zei het gisteren. Geen militaire actie alvorens het congres daarover heeft gesproken. Heeft dat u verrast? Het kwam als een verrassing, maar bij nader inzicht verbaasde het natuurlijk niet. Obama... Uh, van in het begin wilde vermijden dat hij uh, internationaal uh, opnieuw gepercipieerd werd als een unilateralist en een, een mm -hmm. uh, eigen gerijde uh, speler op het uh, wereldtoneel. Uh, en dan zeker na de stemming in het, uh, in het Britse Lagerhuis uh, heeft dat echt wel tot uh, voorzichtigheid aangemaand uh, binnen de strategische uh, elite, binnen uh, het Witte Huis, zo je wil. Ja. Uh, maar het is eigenlijk weinig uh, onwaarschijnlijk dat. Uh, Um, het congres hier op de rem zal uh, staan. Hè. Je kunt natuurlijk wel wat um, uh, politieke spelletjes en, en, en schijnmanoeuvres verwachten van de republikeinse zijde. Mm -hmm. um, zij beseffen natuurlijk ook dat het um, merendeel van de Amerikaanse bevolking tegen uh, een interventie is, tegen uh, inmenging in het Syrische conflict. Um, maar desalniettemin lijkt het toch wel duidelijk ook uh, uh, na een aantal informele discussies uh, met die uh, republikeinse fractie, uh, dat uh, de steun uh, uh, voor een beperkte aanval uh, er wel zal komen. Ja, en het zou voor die democraten... Uh natuurlijk ook wel erg ver gaan om hun eigen president af te vallen op dit moment. Hè? Ja, klopt. Uh, binnen de Democratische Partij um, is er eigenlijk al een aantal jaren... een, um, een meer terughoudende uh, opstelling ten opzichte van uh, buitenlandse kwesties. Mm -hmm. Ten opzichte van het, uh, het Midden-Oosten. De stelling daar is dat uh, de Verenigde Staten zich opnieuw moeten uh, concentreren... op binnenlandse problemen. Ook mm -hmm. minder verantwoordelijkheden aangaan uh, in het uh, blussen van, uh, van brandhaarden... of het, uh, het indijken van, uh, van brandhaarden. Maar men beseft inderdaad ook zeer goed binnen die partij dat um, uh, het, uh, het boycotten of het... Um het blokkeren van een, uh, een interventie uh, en, en de acties dus van de, de, de president, uh, de hele positie van uh, de partij en ook in de aanloop al uh, in onrechtstreeks toch naar de volgende presidentsverkiezingen uh, zou uh, zo kunnen ondermijnen. Ja. ja, ja. En u, u noemde twee redenen voor Obama om dit te doen. Hij wil geen unilateralist zijn, zoals uh, nou, zijn voorganger op zijn minst. Ja. Uh, en en uh, hij is een beetje geschrokken van die nederlaag van, uh, van Cameron van de week. Um, ik, ik las nog een derde analyse en dat is dat hij... Beseft dat hij het congres nog de komende tijd vaak hard nodig zal hebben. En misschien zelfs ook wel uh, wanneer er nog grotere problemen gaan ontstaan in het Midden-Oosten. Zeer zeker, en het gaat niet alleen om, uh, om buitenlandse problemen. Hè. Ook op binnenlands economisch vlak um, uh, beseft Obama dat hij um, nog uh, zeer hard zal moeten samenwerken met, uh, met datzelfde congres. Mm -hmm. En dat verklaart ook waarom hij eigenlijk al voor de um, stemming in het Britse Lagerhuis informeel heel nauw contact heeft onderhouden uh, met de sterkhouders um, uh, in het congres van, vanuit zijn eigen partij. Mm -hmm. En ook met een aantal belangrijke vertegenwoordigers binnen de Buitenlandcommissie van de republiek Republie Partij. Dus je ziet um, over het algemeen in deze tweede termijn van Obama dat het uh, Witte Huis meer geneigd is om bruggen te slaan naar de wetgevende macht toe. Ja, goed. Voorlopig dus geen militaire actie. U denkt op, op termijn wel, maar dan met instemming van het congres. We gaan daar zo meteen over door. Laten we eerst even, voor zover nodig, ons geheugen opfrissen. Waar zou die militaire actie ook weer een reactie op zijn? Collega Sophie van Leeuwen sprak gisteren... met de Libanese webactivist Aymat Bazi, toevallig even in Nederland. Activisten als hij, die via internet de autoriteiten... ter plaatse kritisch volgen, zijn altijd in gevaar in het Midden-Oosten, maar op die 21 augustus, de dag van de gifgasaanval in Damascus, kwam daar een tragische dimensie bij. Luistert u naar Sophie van Leving, in gesprek met Ahmad Basi. in Op 21 augustus werd ik wakker en ik keek op Facebook. Iedereen was aan het huilen, jammeren en foto's aan het publiceren. Ik zocht direct contact met webactivisten waarmee ik samenwerk. Veel activisten in Syrië bleken vermist te zijn. Wat is hier aan de hand, dacht ik. Toen bleek dat een hele groep Syrische vrienden, waarmee ik regelmatig informatie uitwissel, wonen in Gotha. Gotha, de vergaste buitenwijk van Damascus. hub. Helaas. Toen werd een foto gepubliceerd en het bericht dat onze vrienden dood waren. Je probeert niet naar de gezichten te kijken. Ik kijk naar de lichamen en probeer de werkelijkheid tot me te laten doordringen. Aimat is 30 jaar en nu 10 jaar cyberactivist. Hij opereert vanuit Beirut en werd al meerdere keren opgepakt en gemarteld. Had, uh, me so can, so like... Agenten legden hem op de grond en sprongen hard op zijn rug. Toen ging het licht uit. Amount of pain was so high. Hij werd opgesloten in een isoleercel, zo klein dat hij nauwelijks kon staan... Ze uh, put je in een small room Het is een like meter by een meter you can you can't even stand so and they, they leave you there and it's freezing Je hebt niets to je your body with en nu zijn vrienden in Syrië doelwit van geweld what is really annoying is that uh, when you're losing friends and you're losing people uh, on a regular basis you tend to become a little bit harsh als je regelmatig vrienden verliest, dan word je hard. So dus je to de eerste twee dagen De eerste twee dagen huil je. En dan zeg je tegen jezelf, je moet doorgaan. De revolutie moet doorgaan. Wij moeten verder met deze hele lange strijd voor vrijheid. Mensen moeten deze this lange strijd voor vrijheid freedom. De Libanese internetactivist Aymad Bazi was dat. Uh, ik spreek over verder met Jonathan Holslag. bekwamen op het gebied van internationale betrekkingen. Ja, meneer Holslag, wanneer je dit verhaal hoort... een man die van dichtbij meteen zag hoe zijn vrienden daar in Syrië uh, getroffen zijn... door die gifgasaanval. Wanneer je net van Hans-Jaap Melissen de reacties van daar hoort... mensen die eigenlijk zeggen... Uh, Do, doe iets en doe vooral uh, niet iets symbolisch... want dan krijgen wij vervolgens de wraak van uh, Assad over zich heen. Dan begrijp je eigenlijk niet zo heel erg goed waarom, als er al actie komt... die in ieder geval maar beperkt en kortstondig zal zijn. Waarom is dat eigenlijk, denkt u? Wat zegt dat over onze verhouding van het Westen tot die regio? De tragedie van de hele Syrië-crisis blijkt voor mij toch te zijn dat het Westen, de internationale gemeenschap in het, in het algemeen, eigenlijk niet in staat zijn om een betekenisvolle rol te spelen, om een constructieve rol te spelen in het conflict, met opties tussen het gebruik van harde militaire macht en het niets doen in. En vooral denk ik dat de Europese Unie, maar ook de, de Arabische Liga, Um, zich compleet naar de zijnlijn hebben, uh, hebben laten manoeuvreren, waardoor men eigenlijk quasi uitsluitend aangewezen is op die harde militaire vuist van, uh, van de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, en dat toont voor mij een aantal zaken aan. Om te beginnen, als we kijken naar de Arabische Liga, merk je toch dat uh, die Liga meer en meer het, um, uh, een speeltuin blijkt uh, van de machtsspelletjes uh, tussen... De, de regionale mogendheden als we kijken naar de Europese Unie dan zijn wij eigenlijk al jarenlang strategisch blind wij slagen er niet in om op Europees niveau te komen tot een consensus over waar onze belangen in een, stabiele, in een stabiel nabuurschap liggen, mm. wij zetten doorgaans wel ambitieuze verklaringen op papier die erop gericht zijn bij te dragen aan stabiliteit, aan beter bestuur, de strijd tegen extremisme bijvoorbeeld maar dat wordt nauwelijks in de praktijk praktijk omgezet. En dat bleek ook de voorbije weken hier in, hier in Brussel um, dat los van een aantal informele overlegrondes tussen een hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton um, en de president van de Raad uh, Herman van Rompuy um, er eigenlijk amper iets werd ondernomen op dat Europese niveau. Ik heb geen Brussel standpunt langs hier gekomen de afgelopen twee weken. Nee, nee. absoluut niet. Nee. Nee. en uh, binnen, binnen NAVO um, uh, zo nu en dan uh, zijn daar consultaties gepleegd tussen, uh, tussen de leden maar Europa is eigenlijk... Um, of blinkt eigenlijk uit in een, in een oorverdovende stilte. Ja. En, en, en dat is natuurlijk een cruciaal probleem. Hè. Je hebt de Verenigde Staten die steeds terughoudender zullen worden... om dus die traditionele, um, als je dat zo mag noemen... Uh, stabiliserende macht... of althans de rol van de, de militaire supermogendheid... in het Midden-Oosten uh, en breder uh, te spelen. Ook omdat zij meer willen inzetten natuurlijk op de macht... Uh, de, de, de machtsconflicten in, uh, in Oost-Azië. Mm. En daardoor creëer je... Eigenlijk een, een, een vacuüm waar de internationale gemeenschap tot nog toe eh, geen adequaat antwoord op heeft uh, kunnen formuleren. Nee. En, en wat heeft Europa dan precies nagelaten? Waardoor in ieder geval uh, de rol van, van ons, Europa, zo gemarginaliseerd is? Wel, er zijn voor mij een aantal belangrijke aspecten. In, om te beginnen denk ik dat um, in zaken conflictpreventie, nog voor de Arabische lente, toen de spanningen tussen um, de Alawieten en de andere etnische groepen um, toch heel duidelijk begonnen te worden, er ook een radicalisering aan het optreden was, Europa nog niet de moeite en de inspanning had genomen om na te gaan uh, wat daarvan precies de consequenties uh, konden zijn en om waar mogelijk dus ook een, een medierende rol te spelen. Een tweede aspect, en dat is cruciaal, dat wij um, niet in staat zijn geweest om een zelfstandige rol te spelen ten opzichte van Iran, die nu ook in het Syrische conflict heel erg um, uh, belangrijk is. Dat wij doorgaans in die Iraanse um, kwestie blindlings de Amerikanen nalopen. Mm -hmm. met als gevolg dus nu dat een aantal van de diplomatieke kanalen met Teheran geblokkeerd zijn, dat het wantrouwen tussen Teheran en de Europese Unie ook heel erg, uh, heel erg groot dat is. Een derde, um, um, en dat is um, ook denk ik een, een gegeven dat vandaag een groot rol speelt, is dat de EU nauwelijks kanalen heeft met die uh, Arabische Liga, mm -hmm. en ook nauwelijks doorweegt op uh, politiek vlak bij de leden van die Arabische Liga. De meeste van die landen kijken ons een beetje aan als, uh, als machtloze um, uh, doetjes, uh, die wel gas en olie van de regio afnemen, maar voor de rest eigenlijk weinig belangstelling tonen en ook weinig uh, invloed kunnen doen gelden. Dus ja. ik denk dat dat ook tekenend is voor de, de, de rol, de positie van, van, van Europa als een internationale speler. Ja, nou, in, in uw stuk met de standaard uh, beschrijft u eigenlijk een situatie die nog ernstiger is, want goed, de Amerikanen kunnen dan uh, toeslaan met kruisraketten bijvoorbeeld, maar eigenlijk zegt u dat, dat de Amerikanen ook niet zo verschrikkelijk veel kunnen meer in het Midden-Oosten, toch? Wel, de Amerikanen zijn als de dood voor een nieuwe grondoorlog. Dus na Irak en Afghanistan wil men nu zoveel mogelijk de handen vrij houden om dus de nieuwe confrontatie met de giganten in Oost-Azië voor te bereiden. En natuurlijk ook voorkomen dat er een nieuwe financiële aderlating volgt. Dus dat maakt inderdaad dat zij voor hun militaire opties zich eerder beperken. Tot nu ook opnieuw de inzet van een aantal kruisraketten veilig vanop de destroyers die in de Middellandse Zee liggen of een aantal sorties van um, lange afstands bommenwerpers uh, van, van, van op andere plaatsen. Maar die traditionele commitment en die bereidheid ook om troepen op de grond te sturen, uh, die is er veel minder. En men wil dat ook in de toekomst zeker voor het Midden-Oosten en in andere uh, regio's, denken we maar aan, aan Noord-Afrika, uh, dat meer en meer overlaten aan lokale spelers. Ja. Maar zoals ik net zei, die lokale spelers staan helemaal niet, uh, niet klaar. En dat brengt natuurlijk het doembeeld naar voren, dat dat wij de komende jaren, het komende decennium, echt daar een escalatie kunnen krijgen van, van, van geweld, van lokale conflicten. Zeker omdat naast die verscheuring op religieus, etnisch vlak. Ook de, de economische, sociale uh, fundamenten van die regio zo bijzonder zwak zijn. Hè? Mm. Uh, wat, wat, wat typisch is, denk ik, voor het hele Midden-Oosten en Noord-Afrika, is een snelle urbanisering. De bevolking wordt steeds meer stedelijk, maar ook een onleefbaarheid van die steden. Hè? In tegenstelling tot andere groeiregio's heb je daarin nauwelijks uh, jobs in de, in de industrie. En dat maakt dus dat de lokale leiders, dikwijls ook um, de, de, de militaire elites, uh, zich als een soort van poortwachter kunnen opzetten. Stellen, eh, vaak ook teruggrijpen naar patronagenetwerken op een zeer corrupte manier. En dat is samen met dus de, de religieuze spanningen die er bestaan... eigenlijk een, uh, ja, een, een garantie op, um, op, op meer conflicten ja. en op uh, meer geweld. Dus die combinatie van, van een buitengewoon instabiele... en dat is dan nog zacht uitgedrukt situatie, daar een, een machtsvacuum... Um, ik, ik weet dat u geen glazen bol hebt, maar wat, wat voorziet u dan voor de komende jaren? Ik vrees dat wij um, het komende decennium voor het, het, het Midden-Oosten eigenlijk naar een, uh, een zeer doorgedreven herschikking krijgen van die, van die regionale orde, waarin je um, enerzijds een, een, een heel hevig machtsspel zult uh, zien ontwikkelen tussen de, de regionale mogendheden, de Turkije, Iran, Saudi-Arabië en, uh, en Israël. Die, die vier die menen alle dat zij de toon moeten zetten regionaal en, en, en, en voelen zich, of stellen zich heel wantrouwig wantrouw op ten opzichte van, van elkaar. En dat dat conflict om de regionale invloed zich dus gaat voortzetten, zich gaat manifesteren op een aantal speelvelden, waaronder het, het complex, het is eigenlijk één complex gevormd door Sië, Irak, Libanon, Irak, Syrië en ja, Libanon. Ja. Um, ook voor een deel dus, uh, noordelijk Afrika, Egypte, Libië. Um, en dat zij dus gaan telkens via lokale bondgenoten, hè, proxies zoals dat uh, doorgaans heet, uh, aan gewicht invloed uh, te winnen. Ten koste van natuurlijk de uh, lokale bevolking. Hè, want het is vooral die lokale ja. bevolking die uh, daarvan uh, van, van de dupe blijft. Ja. Um nu zijn er nu natuurlijk nieuwe internationale spelers... die zich zouden kunnen gaan roeren in dat machtsvacuum. Rusland, China, India. Tot nu toe kennen we ze vooral als de neezeggers in, in de Veiligheidsraad. Wat, wat denkt u dat hun rol gaat worden? Wel, de Russen op dit moment hebben eigenlijk maar één grote strategische missie... ...en dat is um, het blokkeren van de Verenigde Staten... ...het tegenwerken van de Verenigde Staten. Bij de Chinezen ligt dat iets complexer. Hè. De Russen hebben eigenlijk de olie van de regio niet nodig, de Chinezen wel. Dus zij hebben iets meer baat bij stabiliteit op lange termijn. Maar zij zijn um, zeer voorzichtig in het uh, bepalen van standpunten... ...ten opzichte van um, rivaliserende partijen. In Syrië bijvoorbeeld hebben zij een beetje toenadering gezocht... Um, uh, ook tot de rebellen, maar anderzijds die zijn banden... al op bezoek geweest in uh, Peking ja, verschillende ja. keren, uh, de Chinezen hebben ook zelf een vijfpuntenplan voorgesteld om, de, um, om een soort van vredesproces uh, op gang um, uh, te trekken, maar zij zijn bijzonder pragmatisch en, en bijna opportunistisch, hè. Zij, ha zij halen de banden met die uh, partijen wel aan maar voor de rest investeren ze niet heel erg, uh, heel erg veel, India heeft al helemaal niet de capaciteit om, um, um, um, om dat te doen um, en het is net um, die die die opportunistische houding denk ik van de groeilanden gekoppeld dus aan de de toenemende Um, heroriëntatie strategisch van de Verenigde Staten um, dat het voor de internationale gemeenschap echt heel moeilijk zal zijn um, om op een gezamenlijke manier te investeren in, uh, in die regio ja. en ook um, verklaren waarom dat de VN-veiligheidsraad bijvoorbeeld uh, vleugellam wordt gemaakt. Ja. En die dus dat machtsvacuum laat ontstaan met alle treurige gevolgen die u uh, net geschetst hebt. Hartelijk dank, meneer Holslag. Graag gedaan. Lieve Duitsland, september Duitslandmaand bij de VPRO. Rick Delhaas met vandaag standplaats Keulen. Ja, en u luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. U hoort het al de hele maand. Duitsland bij de VPRO. Duitsland maand. Want er zijn verkiezingen dus op 22 september. Wij van Bureau Buitenland reizen de komende weken kriskras door het land. Keulen is de eerste van de drie standplaatsen in Duitsland... die Bureau Buitenland aandoet in de aanloop naar de Duitse verkiezingen. Het Armenhaus van West-Duitsland wordt deze stad in het roergebied ook wel genoemd. Toch gaat het sinds kort ook in deze relatief arme streek een stuk beter... De werkloosheid daalt, er komen zelfs banen bij. Zij het vooral aan de onderkant van de Duitse arbeidsmarkt. Soms zelfs onder het sociaal minimum. Daarom wordt de roep om een minimumloon steeds luider. Vooral de Duitse sociaaldemocraten gebruiken dit als een belangrijk verkiezingsthema. Dat vanavond tijdens het grote verkiezingsdebat op de Duitse TV zeker aan bod zal komen. Luistert u naar een verslag van Rick Delhaas en Erika Meijers. We zijn op stap met Elfie Show Antwerpers van de SPD hier in Keulen. op ze. is loco-burgemeester hier, maar ze wil ook graag in de Bondsdag komen. Dan klinken we maar bij meesten. En we zijn op een zogenaamde tour-to-tour-campagne. Dus we gaan van deur tot deur om bij de kiezers langs te gaan. Nou, mensen zijn misschien nog aan het werk. Kijk, nu gaat er een deur open. Ja. En dan komen we in het trapportaal van een uh, ja, appartementengebouw. Goedendag, Elfie Schoenfertis. Ik weet niet ik waar ze Ja, die Falsche. Veel dank dat ze het goed geöffnet hebben. Tjus. Deze mevrouw was. Ik herken u ja. en ik wil u folder niet hebben, want dat is te verkeerd. Ja, oh. Die wil ook niet rein. Okay. Ja, we we maken ja nur Tür-zu-Tür-Wahlkampf. En okay. verteilen die Flyer. En die Postkarte dazu. Dürften ja, also du bist hier vertrekt. Ja, klar. Ja? Ja. Het lijkt erop, alsof het uh, ...het Minimumloon een heel belangrijk ja. thema wordt. Vindt u dat ook een belangrijk ja. thema? Auf jeden Fall. Uh, mindestloon is een thema, was we eigenlijk vor een paar jaren schon längst hätten abgehakt hebben sollen. Wat Wordt het jetzigste tijd? Dat het gezin nog 4 euro die stunde verdient, gaat niet aan. Ja, natuurlijk. We hadden het minimumloon al jaren geleden moeten invoeren. En, uh, en de dochter die zegt: ja, Het is een schande dat een kapper maar 4 euro per uur verdient. Het is eigenlijk belachelijk. We hebben ook allerlei mensen gesproken van de werkgevers. Die zeggen: uh, Als het minimumloon wordt ingevoerd, dan, dan verdwijnen er banen. En dan kunnen we niet langer met Azië concurreren. Ja, ja dat is toch pleutzin? Absoluuter blödsinn. We moeten wettbewerbsvrij blijven en dat kunnen we met de mindestloon letselijk veel beter bereiken. Nou, dat is echt onzin. Dat is echt domme kletspraat van gisteren, uh, want we kunnen met een minimumloon kunnen we heel goed de concurrentie met Azië aan. Met de Duitse economie gaat het goed. Afgelopen kwartaal 0,7 groei. Maar gaat het ook goed met de Duitse werknemer? Dat vragen we aan Professor Gerhard Bosch, socioloog en econoom aan de Universiteit Duisburg. Deutschland gilt als soziale Marktwirtschaft, die eigenlijk bekannt dafür is, voor een ausgeglichene Einkommensverteilung. Maar die Realitäten in Deutschland haben zich in de letzten 20 Jahren grundlegend geändert. In het buitenland denkt iedereen altijd dat Duitsland nog steeds een sociale uh, arbeidsmarkt heeft. Maar het is ontzettend veranderd hier. Duitsland heeft namelijk uh, de snelst groeiende sector van lage lonen uh, in Europa. Er zijn 7 miljoen mensen met lage lonen. Een laag loon is twee derde van een modaal inkomen. Daaronder, als je on, minder dan twee derde van modaal verdient, dan geldt dat als een uh, laag loon. En je moet weten dat Duitsland geen minimumloon kent. Uh, in Nederland ligt het boven de 9 euro het minimumloon. Uh, nou, hier verdienen mensen echt bedragen die daar ver onder liggen. Eén van die mensen die een volledige baan hebben... en toch onder het sociaal minimum zitten... is een metaalarbeider met vrouw en kind. Hij woont in een buitenwijk van Keulen, Volkhoven. En hij wil alleen anoniem zijn verhaal doen... omdat hij bang is zijn baan te verliezen... Also, ik ben in de metaalbranche tätig in markiesenbouw en uh, daar zijn we in de fertigung. Ja, ik werk in de metaalbouw. Ik maak uh, zonweringen uh, en dat is zwaar werk. Ja, nou hoor ik dat het heel erg goed gaat met Duitsland economisch gezien, maar u vindt dat eigenlijk flauwekul? Ja, dat is mijn mening eigenlijk schönrederei, Weil in werkelijkheid is het zo dat veel mensen ontermssatz leven. Ik zou het mooi praterij noemen. Want uh, er leven ontzettend veel mensen onder het sociale minimum. Uh, dat geldt ook voor mijzelf. Ik werk ontzettend veel, maar daarnaast heb ik toch nog uh, een extra uitkering nodig om te kunnen overleven. Dus ik ben toch nog afhankelijk van de overheid. Zelfverständig, ik heb jarenlang tijdelijk arbeid gemaakt. En ik zie wat ik daarvan bekomme. Ja, ik verdien uh, ongeveer 8,20 euro per uur. En, uh, als je kijkt uh, hoeveel de fabriek daar in feite mee verdient... dan krijg ik eigenlijk maar een derde van wat ik hun oplever. En uh, ja, nou, ik vind dat inderdaad uh, moderne slavernij. En uh, er zijn ook uh, jobs waar je maar vijf euro uiteindelijk uh, verdient. En waar je keihard voor moet werken in een bakkerij of zo, of als chauffeur. Men zegt van ja, uh, Europa is nou eenmaal te duur... Als ze met uh, Azië wil concurreren. Ja, goed, maar in Azië gibt's het keine mensenrechten. Ja? Dat is het andere uh, probleem. Daar kun je kinderarbeiden. Dat ja. is het probleem daar, ja. Ja, je kan eigenlijk helemaal niet tegen Azië concurreren. Want uh, nou, in Azië zijn er geen mensenrechten en uh, is er kinderarbeid. En nou ja, als je daar tegen concurreren wil, dan moet je dat hier ook zo doen. En daar kan je dus nooit tegenop. Ja, ik ben Stefan Weissenberg. Ik uh, kom uit Neu-Ernveld en werk hier in Zeeberg uh, Korweiler En ben dan hier beschavig als huismeester, helfer. Ja, ik ben uh, Stefan Weissenberger, ik ben hier de conciërge. En ik ben hier meestal als eerste ochtend kwart over acht. sta ik voor de deur, dan maak ik voor iedereen koffie. En dan haal ik de spullen binnen die meestal voor de deur zijn achtergelaten door mensen die wat uh, voor het winkeltje hebben achtergelaten. Dat haal ik hier dan binnen en dan uh, om negen uur komt de rest ook. Ja, dat zijn tweedehands spullen. Ja, en dan zien we, zoals we het zien, hier in het second hand shop. Daar komen even zaken uh, veel aan. En ja. werden aber ook veel, teilweise, z.B. aussortiert. Ja. Dat zeige ik Ihnen jetzt mal kurz in lager. Ja. ja. We gaan nu naar meteen naar de opslag. Waar alle spullen die nog niet in de winkel staan, uh, terechtkomen. Zakken zie ik al, vuilniszakken vol met spullen. Koffers, nou ja, het, een beetje het bekende tweedehands uh, spul. Ja. En die, die baan die u heeft, wat voor baan is dat nou? Is also ik ben hier als een Eurojobber... En het is even zo geweest, ik was arbeidsloos. Ik ben werkloos en uh, daarvoor heb ik als chauffeur gewerkt in allerlei fabrieken, heel veel verschillende baantjes heb ik gehad. Uh, sinds ik werkloos ben, uh, toen uh, ja, werk ik eigenlijk hier, want ik had geen zin om thuis te blijven zitten. Dus ik ben naar uh, de sociale dienst gestapt en ik heb gezegd, nou, uh, ik wil wel iets doen en daar heb je die zogenaamde uh, 1-euro-jobs. En dat betekent dat je voor 1 euro per uur werkt. Um, en dat uh, doet hij nu hier dus als uh, conciërge. En het is ook druk. Ja, maar uh, slecht betaald bij uitzendbureaus. Dit is uh, 1 euro per uur. Dat lijkt me heel erg slecht. Ik heb bekomen mijn geld, dat is 749 euro met de miete erin. Ik heb mijn uitkering, die is zo'n inclusief de huur wordt betaald en alles bij elkaar is dat zoiets van 750 euro. Daarnaast werk ik hier dus voor 1,30 om precies te zijn per uur. Daar hou ik dan per maand zo'n 160 euro aan over. Dat mag ik ook houden. Dat wordt niet van mijn uitkering afgehaald. Nou, daar red ik het wel mee. Ja. Als het om een gewone baan gaat, uh, maakt u daar misschien nog kans op. Als ik, man kan gewoon arbeid bekomen. maar het is te moeilijk. Nou, ik zou misschien wel een uh, gewone echte baan kunnen vinden, maar de alle grote firma's die werken met uitzendbureaus. Dus je komt eigenlijk niet meer aan de bak gewoon direct bij een normale baan bij een bedrijf. Het gaat allemaal via de uitzendbureaus. Uh, meestal krijg je ook onder het minimumloon betaald. Uh, dan moet ik acht uur per dag werken uh, en dan hou ik waarschijnlijk uiteindelijk ongeveer hetzelfde geld over. Ja, dus eigenlijk moeten de uitkeringen verlaagd worden om u weer echt aan het werk te krijgen. Also ik vind dat dan schon erpressing, wenn man sagen, du musst jetzt nog weniger geld, nur weil bij jetzt bei einer niet nicht arbeitet. Ja zeg, dat vind ik dan echt een soort van druk die ik echt onacceptabel vind, die er dan wordt uitgeoefend... Uh, ja, ik wil niet alleen maar een nummertje zijn, een uitzendbureau. Ja, hoe komt het dat de lonen voor dat soort werk zo laag zijn? Oh, dat kan ik je niet zeggen. Also, ik ja. weet alleen dat deze zeilarbeidsvormen ja, middelsmennen zijn. Ja. Die, die verdienen aan ja, iemand der werkt. Ja, waarom dat precies is, dat kan ik u echt niet vertellen. Maar uh, het is wel zo dat die uitzendbureaus... Uh, die verdienen heel goed aan de mensen die ze op pad sturen. En die rijden dan in dikke auto's rond. Terwijl ik, uh, als ik voor ze werk, me nog niet eens een auto kan veroorloven. En ook Duitsland kent het fenomeen voedselbank. Vrouw Keller en her Rupstek vertellen dat er ook bij hen... alsmaar meer mensen voedsel komen halen. Het wordt immer meer. die sociaal-schichiers, de renten en zo, die werden ook samen met die kosten hier bij ons immer höher. Het geld wordt immer weniger. Ja, onze ervaring is dat er steeds meer mensen met problemen zijn. Zelfs mensen die gewoon werken. En er wordt iemand ziek. En dan kan je de huur niet meer betalen. Alle kosten worden hoger. De huren stijgen, de prijzen stijgen. Mensen redden het gewoon niet meer. Dan zijn ze echt blij als ze hier bij ons wat extra uh, eten kunnen krijgen. Het ja. is hier in Köln die zogenaamde Kölner tafel. Dat is een vereen die bij de supermerken geblevene levensmiddelen Ja, Hier is een toonbank. En er komen net allemaal nieuwe levensmiddelen binnen. Die worden gesorteerd. Uh, aubergine, toma uh, tomaten, sla, bananen. En ze worden gesorteerd omdat er soms ook wel verrotte dingen tussen zitten. Nou, dit, is een, dit is een hele doos uh, verrotte bananen, volgens mij. <totstuk> het ruikt ook erg. Die uh, zien nog goed uit. <totstuk> ja, het, het, kan nog veel erger. het kan nog veel erger. Maar deze worden toch niet uh, uitgedeeld, of wel? Nee, nee. Als het zo schlimm wordt, schmeißen we zoiets so weg. Natuurlijk, nee, nee. klaar. Ja, ja. ja. hey, nou nou hoor ik alsmaar zulke juichverhalen over de Duitse economie. Het gaat hartstikke goed met de Duitse economie. Er is weer groei. Er is nog nooit zo'n lage werkloosheid geweest in de afgelopen tien jaar, volgens mij. En dan zo'n voedselbank? Nee, natuurlijk is Duitsland een, een welhabend land, dat is überhaupt geen vraag. Maar we hebben, wie in veel andere landen ook een verteilingsprobleem. Ja, natuurlijk zijn we in een rijk land, maar uh, er zijn steeds meer mensen die het toch heel moeilijk hebben. Het is eigenlijk een verdelingsvraagstuk. Er zijn mensen die hebben het goed, maar er zijn ook veel mensen die het, uh, de, ja, die, die het heel erg moeilijk hebben. Ja. En uh, daar doen de cijfers uh, niks aan af. En nu hebben we binnenkort verkiezingen. We hebben niet eens een, sociaal mi een minimumloon hier in Duitsland. En wat mensen een soort van bestaanszekerheid geeft, dat is er niet. Zijn die lage lonen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt... nou de keerzijde van het Duitse succes? Dat vragen we aan professor Gerhard Bosch van de Universiteit in Duisburg. Dat uh, is herschende mening in Duitsland. Ich glaube aber, dass das ist, falsch ist. Man muss nicht das soziale Gleichgewicht ruinieren, um ökonomisch erfolgreich zu sein. Iedereen denkt dat dat zo is, maar volgens mij is dat een verkeerde gedachte. Het is helemaal niet nodig om echt een hele goede draaiende economie te hebben... op, op kosten van uh, dat je daar per se lage lonen voor nodig hebt. Integendeel, in Duitsland is er sprake van een stijgende export. We exporteren hoogwaardige producten en de mensen die die produceren... die zijn goed opgeleid en goed betaald. En dat is het ene hele sterke been van Duitsland... Maar de andere poot van Duitsland, uh, dat is de binnenlandse vraag... die uh, functioneert niet goed. En dat komt omdat de koopkracht daalt vanwege die lage lonen. En dan kom je dus in een cirkel terecht uh, waar, uh, waar we ons nu in bevinden. Wij zijn ook bij uh, de werkgevers uh, mm -hmm. geweest. En die zeggen dat uh, het verschil tussen arm en rijk helemaal niet is toegenomen... in de afgelopen jaren. En dat het belangrijker is dat je een baan hebt... en dat je daarna wel uh, iets anders vindt wat beter betaalt. Wanneer we ons die facten aanschouwen, dan stemmen enige uitslagen niet. Uh, uh, de aantal der armen is toegenomen uh, in Duitsland. Uh, er zijn wel degelijk meer armen in Duitsland. Al moet je zeggen dat het sociale vangnet er nog wel is en dat je, mensen die dus niet genoeg verdienen, die krijgen wel een uitkering zodat ze wel kunnen overleven. Dus je kan niet spreken van Amerikaanse toestanden in uh, Duitsland, maar het is wel heel duidelijk zo dat de bovenkant rijker is geworden en de onderkant is massief armer geworden. En dan de vraag of, of je betere kansen hebt als je maar eenmaal een baan hebt... Het is niet zo dat je meer kansen hebt als je eenmaal op de arbeidsmarkt bent, omdat al die uh, uh, geflexibiliseerde banen in feite in de plaats zijn gekomen van normale banen. Dus als je eenmaal in zo'n baantje zit, dan heb je helemaal niet de kans om door te uh, schuiven naar iets anders. Het gebrek aan binnenlandse koopkracht, is dat uh, een gevolg van de Europese crisis? In Duitsland. ...hadden we exportüberschussen gemaakt... ...en we hebben gleichzeitig bij de leunen op de bremse gedrukt. De lonen zijn bewust naar beneden nog geschroefd... ...om te kunnen concurreren met het buitenland... ...en dat in combinatie met een exportoverschot... Um ja, heeft dat eigenlijk ervoor gezorgd dat dus de koopkracht heel erg naar beneden is gegaan? En die situatie heeft juist mede de uh, crisis in Europa veroorzaakt. En wat er moet gebeuren om het evenwicht in Europa weer te herstellen, is dat Duitsland zijn lonen moet verhogen. Tot zover Rick Delhaas en Erika Meijers in Keulen. En straks over een klein uurtje dus het enige rechtstreekse tv-debat... tussen de twee belangrijkste rivalen. Bondskanselier Angela Merkel en haar SPD-tegenstander Peer Steinbrück. Dat debat is live te zien in de Bali in Amsterdam... met daar aansluitend een debat met Duitslandkenners. Maar ook op vier Duitse tv-zenders tegelijk. Dus dat moet u kunnen vinden om half negen. Behalve debat en reportages kunt u de hele maand bij de VPRO... ook prachtige documentaires zien over Duitsland. Wilt u daar meer van weten, gaat u dan naar vpro.nl slash Duitsland. Het is tien minuten over half acht. U luistert naar Bureau Buitenland. Bureau Buitenland neemt je mee. Ja, cybercriminaliteit en digitale spionage nu. Het onder meer China en Rusland. Dat zijn namelijk op dit moment de grootste dreigingen voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. Althans, dat staat in een rapport van het National Cyber Security Center, dat minister opstelde in juli naar de Tweede Kamer stuurde. Steeds meer bedrijven uit onder andere China vestigen zich in Nederland. Op dit moment zijn er zo'n 300 Chinese bedrijven actief hier in het land. En per jaar komen er 40 bij. Vooral op het gebied van technologie. Maar weten we wel precies wat we daarmee binnenhalen? En wie checkt dat allemaal? In de studio zit Ronald Prins van het internetbeveiligingsbedrijf Fox IT. Hij gaat de strijd aan met cyberdreigingen voor overheid en bedrijfsleven. En Michel van Eten, hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit in Delft en specialist in internetveiligheid. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Uh, meneer Prins, mag ik even met u beginnen? Wat, wat is de meest recente dreiging die u uh, op uh, IT-gebied hebt onderzocht? Um, ja, dat is een heel groot onderzoek wat we op dit moment aan het doen zijn. Uh, wat ook met spionage te maken heeft, maar wat dit keer dan waarschijnlijk niet uit China komt. Ah. Maar wat wel voor het bedrijf kan betekenen dat ze, uh, als ze het niet goed uitpakt voor ze, dat ze de deuren dicht kunnen doen. En waar komt het wel vandaan? Ja, uh, ja. Dat is dan weer lastig. Maar, <laughs> u weet het niet of u mag het niet zeggen? Nou, nee, je, je hebt wel mijn gevoelens erbij, maar uh, heel hard zou je dat met, met spionage eigenlijk niet zo gauw uh, weten. Dus dat is heel moeilijk te traceren waar het eigenlijk vandaan komt. Ja, waar, waar je het uit moet vaststellen is uh, vaak aan de hand van waar, waar gaan die mensen naar op zoek die in jouw netwerk zitten? Wat proberen ze te stelen? Ja. En historisch komen er ook wel steeds meer... Oh ja, zo'n soort fingerprints of, of modus operandi naar boven. waardoor je Een bepaalde manier van werken komt uit een bepaald land, zoiets? Ja, ja. ja. Maar, maar waar je vooral niet naar moet kijken... is uh, naar dingen als uh, IP-adressen en servers in welke landen die staan. Want, die, ja, dan weet uh, je okay. zeker dat ze daar niet vandaan komen. Eigenlijk. Nou ja, en, <lacht> en dat ook dat niet. Uh, precies, zelfs <lacht> ja. dat weet je dus niet. Is, nee, nee. Nee. Meneer Van Eten, um, laten we even het probleem definiëren. Waar hebben we het eigenlijk precies over als we het hebben over digitaal? spionage en cybercriminaliteit, die grote dreigingen? Het zijn twee uh, nogal verschillende begrippen. Cybercrime dekt eigenlijk van alles, ook uh, criminaliteit die bedoeld is om geld mee te verdienen. Dat is uh, alles vanaf uh, spam, klikfraude, uh, fraude met internetbankieren en noem maar op. Mm -hmm. Spionage is toch een iets andere tak van sport die uh, meer door staten onderling wordt bedreven en door daaraan gelieerde instanties. Die gericht is op het uh, onderscheppen van vertrouwelijke informatie. Ja, en, en om het even tot die uh, spionage te, te beperken... Uh, is, is dat dan inderdaad altijd uh, de, de overheid die uh, spioneert? Bijvoorbeeld in het geval van China, waar toch expliciet voor gewaarschuwd wordt? Of, of zijn het ook gewoon individuele bedrijven die dat doen? Um, of individuele bedrijven dat zelf doen, uh, dat komt denk ik niet zo heel veel voor. Maar zoals Ronald net al aangaf, we weten nooit precies helemaal wie, er, wie achter zit. Mm. Um, maar aan de doelwitten die gekozen worden... kun je zien dat dat vaak informatie is die, die voor staten interessant is... en minder voor bedrijven. En tegelijkertijd zien we dat veel bedrijven uh, op die manier... Um, uh, aan aanvallen worden blootgesteld. En dat zijn dan ja, soms door staten die daar aan meewerken... of door groepen die op zijn minst gedoogd worden door staten. Ja geheime diensten, bijvoorbeeld. Ja, ja. Goed. Um, we praten er zo meteen over verder. Maar laten we eerst even naar uh, de, de praktijk gaan. Een, een nieuw bedrijf uit China dat onlangs hier is begonnen... is het Chinese bedrijf Texino in Den Haag. Texino is het eerste Chinese bedrijf in Nederland... op het gebied van cybersecurity. Het bedrijf ontwikkelt apparaten die unieke kenmerken... kan scannen van uh, mensen, zoals de iris of vingerafdrukken. Verslaggever Ellen van der Berg... Ik ging daar eens kijken. Wat zien we hier? We zien een camera staan en een laptop. Gezichtsherkenningsysteem. In een van de chicere buurten van Den Haag aan de Johan van Olde Barneveldlaan, huurt Tegshino vanaf maart dit jaar een eenkamerkantoor... voor medewerkers Rui Wang en Sean Chan. Wij zijn nu al binnengekomen, dus ons gezicht is al gescand. Ze nemen niet je hele gezicht in één keer, maar vooral wat kenmerken... uit je gezicht, je ogen, je lippen, je neus. En dat wordt gescand... Waarom? Waarom is dit nodig? Eh, je het zal Ja, ik het Het aan het woord. Het uitgangspunt is om dit te gebruiken. Het is praktisch. Het is bijvoorbeeld bij een grote bank. Dat als je die binnenkomt die bank, dat je gelijk weet met wie je te doen hebt. Gaio werkt met twee soorten gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning voor minder zwaar beveiligde systemen... gebruik bij bibliotheken en appartementencomplexen... en een veel geavanceerder systeem... die gezichtsherkenning, vingerafdruk en iriscan combineert. Voor bijvoorbeeld banken, gevangenissen of vliegvelden. Sean laat een demo zien. Uh, then, just, uh, in een soort plastic uh, muurtje. En daarvoor staat een apparaat van... Wat is het, 30 centimeter bij 10. En daar staan twee gaatjes op voor de ogen. Zodra je gezicht herkend wordt en het is goed... dan kan je door die deur. Ja. Dat is het idee. Dit apparaat, een combinatie van de gezichtsherkenning en vingerafdruk... wat hoor ik nou de hele tijd? Wat is dat voor... Wat is dat voor een geluid dat ik steeds hoor? Okay, dus we horen nu een geluid. Omdat mevrouw al in die database staat... hoor je de hele tijd een soort alsof er foto's worden gemaakt. Maar dat is een soort scan. Drie van de vijf grote overheidsbanken van de staat... die hebben dit systeem nu in China. Het is misschien de drie mensen jullie so, zijn een grote organisatie in China, at the banks bij de banken. Waarom kwamen zij naar Nederland gekomen right? afgelopen maart om hier zich te vestigen? zijn naar Nederland gekomen afgelopen maart om ook hier zich te vestigen. naar Nederland gekomen je kan hier iets nieuws introduceren. En als het succes heeft, kan het makkelijk uh, naar andere landen weer overslaan. Omdat het een open uh, land is. Er is een gezegde in, uh, in China. Het is een heel klein land. Maar vanaf dit land kan je eigenlijk de hele wereld zien. Techshino, is dat een staatsbedrijf? Wat is dat voor een bedrijf in China? is De organisatie oh. is in 19... 1997 begonnen eigenlijk in China. We zijn gestart als een softwareorganisatie. Uh, en is het van de staat of hoe, hoe werkt dat? Nou, no, definitely no. No? Ja. Yeah. No. Is niet elke organisatie in China overheidsgerelateerd... De, de kleinere bedrijven die nu ontstaan zeg maar de laatste jaren, ook TechCino volgens deze mevrouw hoort daarbij, die zijn veel meer onafhankelijk. Terwijl bedrijven die al heel lang bestaan, zoals banken, die zijn vaak wel erg overheidsgerelateerd. Maar techino is not uh, related to the government. Uh,就是这个公司是跟政府是没有。 Nee, Techshinau is dus niet gerelateerd uh, aan de overheid in China. Um, met wie, uh, uh, wie hebben jullie nu als klanten op dit moment? In Holland. We zijn net begonnen eigenlijk hè, in maart, dus ze hebben nu nog geen klanten. Ze zijn het veld aan het onderzoeken en het plan is toch wel aan het eind van het jaar een aantal klanten te hebben. Hey. Wat voor soort klanten richten ze zich op? We hebben dus ze willen met de overheid, met banken. dus eigenlijk wat ze ook in China doen. Uh, logisch, die, zijn de... Ik kan me voorstellen als je als bedrijf in Nederland in zee gaat met TechChino... dat je dan wel nadenkt van ja, in China is er een minder open cultuur. Hoe weet je nou zeker um, dat die data niet uitgewisseld wordt met bijvoorbeeld de overheid in China... en dat je niet meer weet wat daarmee gebeurt dat die data zijn eigen leven gaat leiden. Nu beginnen ze te lachen. Ze volgen hier dus de Nederlandse wetten en regels. En ze houden er rekening mee. Ze gaan dan iemand inhuren om te kijken of er geen lek is naar de overheid in China. Dus ze zijn zich daar heel erg van bewust. Ja. Als een global leader of biometric identification en data security technologies... Ticino is committed to providing more security and visionary security solutions for customers around the world. Aldus de promotie van het bedrijf Techino. Tech U hoorde een verslagje van Ellen van den Berg. In de studio nog steeds Ronald Prins van internetbeveiligingsbedrijf Fox IT. En Michel van Eten, hoogleraar bestuurskunde aan de TU Delft... en specialist in internetveiligheid. Ja, um, Meneer Prins, daar werd vriendelijk ge ge geglimlacht bij de vraag... hoe veilig die gegevens zijn die bij dit bedrijf terechtkomen. Um, was, dat, was dat nou een inderdaad impertinente insinuatie... of is dit toch een gevalletje van de kat op het binden? Nee, ja, zo'n vraag kun je natuurlijk altijd stellen. En, ja. um, maar uh, het gaat er uiteindelijk denk ik vaak om dat, um, uh, dat je gewoon geen idee hebt als je spullen koopt wat er nou precies in zit. En of dat nou uit China komt of uit Amerika, heb je met dezelfde problematiek te maken. En uh, um, als het echt om heel erg belangrijke gegevens gaat die je wil beveiligen, als bijvoorbeeld om je eigen staatsgeheimen gaat moet je dus op die manier denk ik ook wel kijken... naar wat voor soort technologie haal ik in huis. Ja. Uh, maar in principe, ja, zelfs biometrische um, uh, um, vingerlezers uh, die uit Amerika haalt... dan weet ik eigenlijk ook wel weer zeker, er toch Chinese chips in. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Dus, dus het is ook niet zo simpel om naar de buitenkant te kijken... en op, op, aan de hand daarvan je keuzes te maken. En wat erin zit, daarmee bedoelt u of er niet inderdaad een chip in zit... die zodanig uh, is uh, samengesteld dat er nog iemand anders mee kan kijken? Um, ja, maar ja, met dit soort technologie. Ze noemen zich een cyberbedrijf, maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet. Want het is gewoon een, een IT-systeem wat toegangscontrole doet. Wat ja. niks met de online wereld te maken heeft. Nee. Iedereen gebruikt graag het woord cyber, want dan krijg je meer omzet. <laughs> Maar het, en, en daarmee merk je ook wel dat het eigenlijk niet heel veel risico hoeft te hebben. Want als je dat in je bedrijf gewoon netjes organiseert... en er in feite een uh, gesloten systeem de, van maakt. Ja, ja, een de, okay. digitale muur omheen zet, dan is er niet ieder geval veel aan de hand, denk ja, ik. dat begrijp ik. Um, meneer Van Eten, toch, toch die waarschuwing hè, van die uh, National Cyber Security uh, uh, dinges... van meneer Opstelten. Um, is het risico van uh, digitale spionage inderdaad uh, groter... naarmate zich meer bedrijven uit China in Nederland gaan vestigen? Ik denk dat die twee dingen helemaal niets met elkaar te maken hebben. Hmm. Dat het risico van cyberspionage reëel is. Sterker nog dat het aan de orde van de dag plaatsvindt. Dat wordt niet meer echt door de meeste mensen betwijfeld. Dat een deel van de activiteit uit China komt... twijfelen ook niet echt meer aan. Sterker nog, je mag ervan uitgaan dat elke staat... die een beetje capabele veiligheidsdienst heeft... dit op enige schaal beoefent. Mm -hmm. um, het e en dan is de vraag... wat heeft dat dan met de aanwezigheid van Chinese bedrijven hier te maken? Ja, kijk, als jij Chinese spullen bouwt en je probeert die op de westerse markt af te zetten... dan um, hebben die spullen bepaalde kwetsbaarheden. Dat geldt voor alle ICT-apparatuur. Ja. En je hoeft als... Chinese veiligheidsdienst niet een speciale achterdeur te laten bouwen... om toegang te krijgen tot die systemen. Die kun je ook op andere manieren uh, overnemen. Met andere woorden, heb je geen Chinese bedrijven voor nodig, bedoelt u? Precies, ja. en voor zo'n Chinese bedrijf is het een enorm risico. Kijk, dit is een heel klein bedrijfje, maar als je een bedrijf neemt als Huawei... die, die op grote schaal uh, telecom-infrastructuur uh, verkopen... onder andere in het KPN-netwerk ook uh, spullen hebben staan... Mm -hmm. voor zo'n bedrijf, als daar iemand toch ziet dat er merkwaardig verkeer uh, uh, plaatsvindt op die spullen... Dan, en er komt naar buiten dat daar inderdaad iets is ingebouwd... Uh, voor uh, een of andere Chinese uh, deel van de Chinese staat... dan is dat het einde van zo'n bedrijf. Ja, ja, ja. En, en de Chinese weten, en dat... staat heeft, ja? heeft dat verder ook niet nodig. Dus die combinatie van dingen maakt dat je waarschijnlijk niet echt hoeft te kijken naar waar die spullen precies vandaan komen... en meer naar de kwaliteit ervan en hoe je ze zelf uh, uh, in je netwerk neerzet. Ja. En meneer Prins, wie, wie kijkt daar naar in Nederland... als het gaat over uh, cyberspionage die voor de, voor de staat bijvoorbeeld gevaarlijk kan zijn? Is dat de AIVD? Um, uh, ja, de AIVD um, die kijkt nog niet heel erg hard... want die uh, uh, mogen nog niet op de lijntjes kijken in Nederland. Maar, en dat uh, doen is... ze ook niet, denkt u? Uh, niet voor dit doeleinde per se. Uh, hmm. Wat ze wel doen is bedrijven echt helpen zodra er een, uh, een incident daar plaatsvindt... om, uh, om te zorgen dat, uh, dat dat niet nog een keer kan gebeuren. En uh, de IVD heeft ook een hele belangrijke rol in, in, de, uh, in, hun, uh, in de bevorderende taak... van de beveiliging van de Nederlandse overheid zelf. Onze eigen uh, staatsgeheimen. Hmm. Maar, dat, maar dat staat nu juist extra onder druk met de aangekondigde bezuinigingen. Ja. En, en, en vindt u het bewustzijn op zich... de AVD wilde niet aan deze uitzending meewerken. Dat is voor een dienst als de AVD misschien ook weer niet zo gek. Maar vindt u het bewustzijn hoog genoeg? Uh, ja, ik, ik hoor iedereen de goede dingen altijd zeggen... maar het handelen niet zo. Dus hm. het bewust, bewustzijn is er wel. Maar als je dan toch gaat beslissen als uh, ministerie van Binnenlandse Zaken om uh, te bezuinigen... juist op die informatiebeveiligingstaak die de, de AIVD heeft... Ja, dan, dan kan ik niet met elkaar rijmen. Nee. En meneer Van Eten, hoe, hoe zit dat bij bedrijven zelf eigenlijk? Is, is het bewustzijn daar uh, groot genoeg? Of is het een kwestie van een, een dure portier en uh, een paar uh, bewakers in de hal... maar bij de computer de achterdeur open? Dat kan. Um, ik denk dat veel grote bedrijven zich dit wel realiseren. En het MKB zal het ongetwijfeld een stuk kleiner zijn. Daar moet je wel tegenoverstellen dat in het MKB misschien dit probleem ook kleiner is. In die zin dat niet alle informatie van elk bedrijf is interessant voor buitenlandse concurrenten. Nee. Dus um, Zo'n bedrijf moet ook een afweging maken. Als je echt capabele Chinese hackers buiten de deur wil houden... moet je fix investeren in uh, uh, IT-beveiliging, zoals Ronald ook al aangeeft... En voor allerlei bedrijven is die investering simpelweg het risico niet waard. Nee, Waar zijn de risico's het grootst en waar, en waar zie, ziet u ook de grootste problemen? Um, dat zijn twee verschillende dingen. De risico's zijn hmm. het grootst voor, <laughs> voor bedrijven die internationaal opereren... of die heel uniek intellectueel eigendom hebben... Uh, denk aan Shell die onderhandelingen voert over uh, olie... Uh, of, of andere grondstoffen in Afrika... waar ze concurreren met Chinese bedrijven. Ja, dan is informatie over wat Shell precies aan biedingen overweegt... of andere informatie heeft... is natuurlijk heel interessant voor die concurrenten. Uh, dat weten ze bij Shell donders goed. Dus daar wordt een hoop uh, aandacht besteed aan dit soort vraagstukken. Ja. En um, uh, de vraag wie er genoeg aan doet... ja, dat is uiteindelijk toch een bedrijf... Uh, een afweging van het bedrijf zelf. Hè? Wij kunnen niet... Uh, in die zin het werk van die bedrijven voor hen zelf gaan doen. Nee. Het zijn hun eigen investeringen en zij moeten een afweging maken... of, de, of ze beter gebaat zijn bij uh, het verhogen van veiligheid... of bij bijvoorbeeld investeren in vernieuwing. Want daar verdienen ze uiteindelijk toch hun geld mee. Niet per se met uh, het verhogen van hun veiligheid. Ja. Meneer Prins, even kort tot slot, net als met echte veiligheid... totale digitale veiligheid is natuurlijk een illusie, hè? Nee, dat, dat bestaat niet. En het zal, uh, je ziet ook steeds meer dat het een speelveld wordt... waarbij bedrijven zoals uh, Michel net noemde Shell... Uh, continu teams uh, aan het werk heeft. Die bezig zijn in hun eigen netwerk... om alle indringers uh, ja, weer de deur te wijzen op een, op een prettige manier. Ja. Goed, hartelijk dank Michel van Eten en uh, Ronald Prins. En dit was ook grotendeels Bureau Buitenland van deze zondag 1 september. Zometeen na acht uur. De wetenschap in labyrinth. Pieter, wat gaan jullie het over hebben? Nou, heel veel dingen gaan we het over hebben. We gaan het hebben over nanotechnologie, apparaten zo groot als een molecuul, dus 1 miljoenste millimeter. Hoe bedien je die eigenlijk? En uh, de andere vraag natuurlijk, wat moet je ermee? Verder onderzoek in een duikboot naar onbekende diersoorten in tropisch Nederland. We gaan het ook hebben over de karakters van vogels, in het bijzonder de koolmees. En, uh, nou ja, en nog veel meer dingen eigenlijk. Ik ken zelfs een koolmees die in het parlement zit. Ja, van achternaam. Jezus. Sorry, Pieter. Oké. Okay. Volgende week in Bureau Buitenland opnieuw een reportage uit Duitsland. Rick Belvaas is op dit moment onderweg naar Hamburg... om te kijken hoe die stad de strijd aangaat met China en Brazilië. Hij maakt ook een blog op de buitenlandwebsite vbro.nl/grensloos. Tot volgende week. Bureau Buitenland. Het wereldnieuws ontrafelt. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. Live the man.